U. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. De EU komt waarschijnlijk vanmiddag nog met sancties tegen Rusland. Dat zegt premier Rutte. Nog vanmiddag is de verwachting dat de Raad van de Europese Unie bijeenkomt om daar nader over te besluiten. Uh, en ik ben daar hoopvol over, op basis van de contacten die ik heb gehad dat dat gaat lukken. En dat zal dus ook een heel stevig pakket zijn. Het Russische parlement heeft vandaag besloten dat ze de onafhankelijkheid van de volksrepublieken Donetsk en Luhansk erkennen. Het zijn twee gebieden in het oosten van Oekraïne waar veel Russen wonen en waarvan Rusland nu dus zegt dat ze niet meer bij Oekraïne horen. Er zouden al Russische militairen het gebied in zijn getrokken, zogenaamd een vredesmissie. De EU werkt nu dus aan strafmaatregelen, vooral tegen Russen die betrokken zijn bij de actie. Het Verenigd Koninkrijk heeft al sancties aangekondigd. Sommige Russen en Russische bedrijven kunnen niet meer bij hun Britse bankrekening. En ook mogen Britten geen zaken meer doen met een aantal Russische bedrijven. Op een middelbare school in Rotterdam is een leerling neergestoken. Klasgenoten hoorden dat de jongen tijdens de pauze met een mes werd aangevallen, schrijft het AD. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is aangifte gedaan tegen Glennis Grace voor een ruzie in een supermarkt. Dik twee weken geleden was er een vechtpartij tussen haar zoon en een supermarktmedewerker. De zangeres kwam vervolgens naar de supermarkt om verhaal te halen en dat liep uit de hand. Er is ook aangifte gedaan tegen haar zoon en een derde verdachte. En kroegen in het zuiden maken zich klaar voor carnaval. Komend weekend is het weer tijd voor de Polonaise carnavalskrakers die je woord voor woord kan meezingen. En ladingen bier en shotjes. Bij de groothandels zien ze de bestellingen binnenstromen. Iedereen bestelt groot, we hebben allemaal zin in een feestje, dus uh, ja, dat, uh, dat werkt, uh, in positieve zin werkt dat mee. En carnavalsvierders kunnen natuurlijk niet met een lege maag tot in de vroege uurtjes doorgaan, wordt er dus zo ook aan gedacht. Veel uh, kroketten, frikandellen, friet, broodjes. Ja, we zien gewoon gebeuren dat die horeca klant zich uh, aan alle klanten aan het voorbereiden zeg maar, op een uh, heel druk weekend. En dan heb ik nog het weer. Het is bewolkt, er zijn buien. Het is een gaatje of tien vanmiddag. We krijgen een koude nacht en morgen is het dan overwegend Droog met regelmatig zon en een gaatje of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Velsertunnel, de A22B voor Velsen, is dicht door technische problemen. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat was de single van onze zuidenbuur Milo Joram met Howling at the Moon. Zodat ik ga we weer de regio in. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak eens leven, pak alles en ga ermee op pad.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 is een leef alsof de morgen niet bestaat leef alsof het nooit echt af is leef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 Deze van de Little River Band. We draaien met heel veel plezier op de zondagmiddag. Nou, met plezier kijken we ook even naar de ruststanden van de wedstrijd... die vanmiddag om half drie gestart zijn. En uh, ja, voor de feyenoord fans hebben we goed nieuws, albert -Jan. Ja, Feyenoord. Uh, wordt uh, in ieder geval lekker gescoord. Feyenoord 2, SC Cambuur momenteel 1. Ze gaan als ze speer, hè, die uh, ja. Rotterdammers? Ja. Heel goed. FC Twente tegen Goethe Eagles. Ook daar is gescoord door uh, Goat...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 Op de golven, op de op de golven, op de op de golven, op de op de golven, op de op de golven, dansen <bijlegen> <ENpost utsed suspoionhalf> Wat in hoop verankerd ligt Is een speelbal van veranderend getij.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 voor de klassieke concerten op de www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl Uiteraard, het Zandvoortsmuseum is en blijft, was ook in de periode dat ze dicht waren... vrij actief met allerlei virtuele rondleidingen en dergelijke... maar ook nu hebben ze weer een, een, een scala aan activiteiten. Zonder volledig te zijn, noem ik er een paar op.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 De verschillende data voor deze wandelingen op hun website. U kunt de wandeling ook op eigen gelegenheid doen. Een boekje met de beelden op de, en de plattegrond is uiteraard te koop in het Zandvoortsmuseum. Ga voor meer activiteiten van het Zandvoortsmuseum natuurlijk even naar hun website www.zandvoortsmuseum.nl. Www Dan hebben we op 27 uh, februari Zandvoort lacht weer...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 Wel graag even van tevoren aanmelden via info apenstaartje Info apenstaatje Zandvoortmuseum.nl. De kosten per persoon zijn 1 euro, zowel voor kind, ouder of begeleiding. Tot zover. We leven het ritme van Zandvoort Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. ZFM.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 my snuggie, click to MTV so they can teach me how to Dougie, cause in my castle I'm the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 Me... Nou ja, laat me zitten ook eigenlijk. Een beetje verdiept was je wel meer, met je dat beetje. Je hoofd had wel eens meer een stom ideetje. Dat je maar nog beetje, soms vergeet je. Echt een uh, briljant, hè? Deze single van de uh, Kick, de nieuwe single heet een beetje de kater na de zaterdagavond, de stappersavond en die ging weer lekker door tot een uurtje of maar één uh, Jan. En volgende week uh, gewoon tot drie uur, vijf uur. Ja. Maakt allemaal niet meer uit, uh, dan, uh, dan zijn we van, uh, maar op de hoop. ...van de coronamaatregelen af. Een beetje, ken ik toch ook van uh, Terry Scholten, of niet? Heel goed, ja. Dat, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, denk, uh, 59. Dat, ik denk dat komt me heel erg uh, bekend voor, uh, ja. dit, uh, dit, dit plaatje. Nou ja, misschien kunnen we die in volgende uur nog wel even draaien. Je weet het maar nooit.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 En FC Utrecht Vitesse. Wij zeggen graag tot zometeen naar het nieuws en weer, dan zijn we er weer. that I do, oh no I can take you hard